ook Thijssen met het NOS-journaal. Vluchtelingenwerk kinderen beveiliging krijgen... omdat ze langs een asielzoekerscentrum moeten fietsen. In Kaatsheuvel worden schoolkinderen volgende week begeleid... als ze langs een AZC moeten, omdat ouders het onveilig vinden. Volgens Vluchtelingenwerk gaat de gemeente mee... in gevoelens van onveiligheid en wordt zo het beeld geschetst... dat het bij asielzoekerscentra onveilig is. Het Israëlisch Hoge Rechtshof heeft de celstraf van ex-premier Olmert fors verlaagd. Van zes jaar cel voor corruptie naar 18 maanden. Olmert heeft als burgemeester van Jeruzalem steekpenningen aangenomen. Bij de bouw van luxe appartementen werden Israëlische politici voor miljoenen omgekocht. De 70-jarige Olmert is de eerste ex-premier van Israël die de gevangenis ingaat. In België zijn bij huiszoekingen zes terreurverdachten aangehouden. Twee van hen zitten nog vast. Ze hadden volgens justitie plannen om aanslagen te plegen... in het centrum van Brussel, onder meer op het hoofdbureau van politie. Politiebureaus in Brussel worden nu extra bewaakt, ook tijdens Oud en Nieuw. Volgens Belgische media houden de dreiging en de arrestaties... geen verband met de aanslagen in Parijs. Drie grote supermarkten, Albert Heijn, Jumbo en Lidl... gaan binnenkort diervriendelijker gefokte kip verkopen. De zogeheten plofkip verdwijnt begin volgend jaar uit de schappen. Dierenorganisatie Wakker Dier spreekt van een doorbraak. Later in het jaar stappen ook andere supermarkten over op kip... die op een diervriendelijke manier is gefokt. Een 13-jarige jongen uit Hilversum heeft vijf dagen in coma gelegen nadat hij had meegedaan aan een populair kaneelspel, meldt RTVNH. Hij had een hap kaneel genomen en moest dat zonder te drinken wegwerken. Omdat kaneelpoeder uitdroogt kan het ernstige ademhalingsproblemen en verstikking veroorzaken. De jongen moest worden gereanimeerd en raakte door zuurstofgebrek in coma. Het weer, het is bewolkt en droog. Later vandaag in het westen kans op wat regen. Het wordt 9 of 10 graden. Morgen blijft de temperatuur hetzelfde, maar dan is het wel droog en zonnig. Dit was het NOC. Cfm, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is de N201 uit Hoorn-Hilversum... in beide richtingen dicht bij Kortenhoef na een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 All the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 Always bring you home Oh, comes are real All comes Whatever comes along Whatever comes along Darling I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 I right try me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 Was het wel.